Goedenavond. Ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS3. De Nutri-score helpt met het maken van gezondere keuzes, dat zegt de Gezondheidsraad. Je hebt het groen-rode balkje met de letters A tot en met E vast wel eens gezien op verpakkingen in de supermarkt en die score kan volgens de Gezondheidsraad vooral helpen wanneer mensen al niet zo gezond eten. Een goed begin, maar een hogere prijs voor ongezond eten zou pas echt helpen, zegt deze deskundige. BTW af van de gezonde producten, BTW erbovenop voor producten die uh, ongezonder zijn. Zodat je ook op basis van financiën de juiste prikkels krijgt. Volgens de gezondheidsraad moet er nog wel wat aan die Nutri-score geschaafd worden. Zo krijgen relatief ongezonde producten nog te vaak een aadje of een beetje. In Zuid-Frankrijk is een basejumper overleden. De man van 30 sprong van de Milau-brug, maar zijn parachute opende niet. De brug is de hoogste van Europa en populair onder basejumpers. Toch is het springen van de brug verboden, omdat het te onveilig is. En het VU Medisch Centrum in Amsterdam is niet blij met een oproep van Juice-vlogger Yvonne Kolderweijer. Zij vroeg gisteravond aan spionnen in dat ziekenhuis om informatie te delen over de medische toestand van royaltyjournalist Mark van der Linden vorige week in het Amsterdamse ziekenhuis na een herseninfarct. En medewerkers zijn boos omdat ze het niet oké okay vinden dat ze worden gevraagd om medische gegevens te lekken. En Nederland en Senegal zijn door naar de achtste finales van het WK voetbal. Oranje versloeg Qatar met 2-0. Echt superspannend was het niet. Maar het ging dan ook vooral om de techniek, zegt bondscoach Van Gaal. Nou, Volgens mij hebben we wel een leuk calltje gemaakt. Eigenlijk twee calls die aardig om te zien waren. Ik vond ons veel zorgvuldiger in balbezit. Dus dat was ook de bedoeling. Ja, dat kan altijd beter. En ook deze Brabantse supporters denken dat Oranje wel beter kan. Ik vond bier drinken leuker als een wedstrijd, om het eerlijk te zeggen. Ik moet zeggen, ik vond dat ze iets sneller mochten voetballen. Dat ze iets meer uh, naar hun kracht kunnen laten zien en zo. Oh, het, is, het is niet dender, maar ja, weet je wat het is? Je moet ook niet te vroeg pieken. Zaterdag komt Oranje weer in actie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht en morgenochtend kan het weer flink mistig zijn. Verder is het bewolkt en kan er her en der een spat regen vallen. En wordt het een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. De avondspits is voorbij in onze regio. Met een beetje vertraging op de binnenring van de A10 Zuid. Na een ongeluk bij knooppunt Amstel nog 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Want door het ongeluk zijn altijd nog drie rijstroken dicht.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 Ay, qué noche tan oscura.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 Jusqu'aux derniers échos des instruments sonores Qui malgré ses bravos Se rangent et font le mort Elle n'en a jamais trop Jamais trop La diarre. et Elle le swing au corps Le rythme dans la peau Quand la nuit se déplore Dans le matin nous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 bon fou swing of the curve y le diable au corps et l'amour dans la peau dans la peau la...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 Op Synthesizer, Hein van der Gein, op Bas en Aldo Romano op drums. Een opname uit 1986, April Blue.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 Thank you.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 En dat was Django Reinhardt met Hungaria. Ja, en we gaan zo van de Franse jazz weer terug naar de Portugees Braziliaanse Latin jazz eh, Joao Gilberto. Joao Gilberto eh, op zijn eentje vocaal en gitaar. Een opname uit 1989. En hij zingt Avarandado. En Avarandado, dat betekent eh, kaal.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 EN s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 Van Jam uh, Miami beluisteren naar Besame Mama.